Moi hé! Een hele goede avond, middag, ochtend, wanneer je dit ook luistert. En welkom bij Moi cg, de eerste podcast over Studio 100 en de Plopsa-parken. Ik ben Ruben en naast me, bij me zit Bo. Goedemiddag. Hallo allemaal. Hallo. Ja, Bo. De eerste, de eerste opname van onze podcast. Wat gaan we juist doen hier? Uh, wij gaan praten over de wereld van Studio 100 en de Plotstaparken. Dat is het in het kort uitgelegd. En, en in het lang, wat kunnen, wat kunnen ze verwachten? Uh, we gaan de nieuwsfeetjes overlopen, we gaan besprekingen houden van afleveringen, van films, van shows, noem maar op. Te veel om op te noemen eigenlijk. Ja. Dat gaan, we, gaan de luisteraars later natuurlijk nog ontdekken. Inderdaad. Samen met ons, want wij moeten het ook nog wat uitzoeken. Um, deze podcast stamt af van studiehonderdvan.eu. Onze website waar we al 20 jaar... Die al 20 jaar online staat. En waar je heel veel meer informatie vindt... Over Studiehonderd, over Plopsa. Dus als je over iets meer informatie wil... Surf er zeker eens naar... En... Uh, ik zou zeggen, dan kunnen we beginnen met het nieuws van afgelopen weken. Inderdaad, Ruben. Begin jij of uh, begin ik? Uh, ik zal de spits afbeten Oké. Okay. Uh, eerste nieuwsfeitje. Uh, begin van de week hebben de Ghostwalkers een optreden gegeven in het Marathon Radiohuis van M&M. Voor de blokkende studenten een hart onder de riem te steken. Ja, en daar, daar hebben ze een vijftal liedjes gezongen. Namelijk Vallen en Weer Opstaan, Voor Altijd, Alles, De Beat en natuurlijk hun hit Ghost Rockers. Ja, een leuk optreden natuurlijk voor de studenten. En het zat goed vol. Inderdaad, het thuis zat daar toch redelijk vol en ook online leefde het toch. Ik heb zo gekeken op Twitter. En uh, het was toch trending moment op Twitter, dus... Ja, de Ghost Rockers zijn niet de enige die daarop getreden hebben. Want op uh, 4 juni... Als... Nee, niet 4 juni. Oh, ik ben slecht in data. 15 juni... <laughs> <laughs> <laughs> uh, waren Samson en daar ook te gast. En zij hebben drie liedjes gezongen. Namelijk Zichtje Zag Zomer, Alles is Op en de Samson Rock. En daar hebben ze ook iets heel leuks aangekondigd. Inderdaad. Namelijk uh, voor, voor de 20ste verjaardag van Catnet gaan ze op 30 november, dit najaar dus, in het Sportpaleis in Antwerpen een exclusief optreden geven. Ja, en dat heet Throwback Thursday in het Sportpaleis. Ja, en het staat dus volledig in de teken van Catnet, van 20 jaar Catnet. En het is dus een feest vooral voor de twintigers en dertigers, de catnet fans van vroeger. Dus ja, het is niet want... echt voor kinderen bedoeld. Ja, het wordt uh, gepresenteerd door Steven van Herwegen en Sophie van Mol. Inderdaad. Je wil natuurlijk kennen uh, Sophie van Spring. Uh, dus rappers echt van 20 jaar geleden. Um, en Peter van de Verre uh, zal er ook bij zijn om uh, de avond af te sluiten met een DJ-set. Inderdaad. En de line-up is nog niet helemaal bekend. Dus nu alleen weten we welke rappers dat er al zeker gaan zijn. En ook Samson en Gert. Maar er is nog veel meer beloofd. Dus ik hoop als toch wat oudere net van dat ook uh, Spring en Wachtjes even aanwezig zullen zijn. Ja, inderdaad. Die twee hoop ik absoluut ook. En ze hebben ook wel geteasd dat er nog iets groots zit aan te komen... Uh... Inderdaad. Van, van, van naam, maar wie het is, dat zal de tijd uitwijzen natuurlijk. Um, en de ticketverkoop die loopt via www.throwback.be of via Service natuurlijk, want het is ook een Studio 100 productie. Inderdaad, het is een co-productie met CatNet. En wie dat tickets wilt, moet zich haasten, want ik heb vandaag gelezen dat de staanplaatsen reeds uitverkocht zijn. Ja. Dus de ticketverkoop loopt als een trein, dus wie dat er zeker wil bij zijn... Niet wachten, maar nu tickets bestellen. Heb jij je tickets al? Uh, ik vrees niet dat ik... Uh, op dat moment zal kunnen gaan. Ah, dus... ik, ik, De oh, meiden ja, maar... zijn al besteld. Dus ik ah, ben er absoluut bij. Dus van.eu is vertegenwoordigd. Absoluut. Um, ja, dus... Haast jullie absoluut naar... TillyTicketService.be Als je meer informatie wil... Bekijk onze site of op throwback.be uh, dat was eigenlijk het, het breaking news van gisteren. Uh, een, een iets ouder nieuwsfeitje. gaat over de gastacteurs van de K3 Love Cruise. Inderdaad. Uh, de Nederlandse filmverdeler, Splendid Films geloof ik, heeft uh, een tijdje terug de, de Nederlandse gastacteurs aangekondigd. Dat zijn niemand minder dan Tim Dausma en Nicolette van Dam. Ja, Nicolette van Dam zijn bij sommige iets oudere wel gekend als Bionda uit Zoep. Inderdaad. Um, Tim Doosma is een, een Nederlandse zanger die al in enkele musicals heeft te staan en um, ik denk ook het Eurovisie Songfestival, de Punten of zo van Nederland is, heeft, heeft uitgereikt. Dat is goed mogelijk. Um, maar er waren nog twee gastacteurs die bekend zijn geraakt. Inderdaad, en, en maar die... niet via officiële manier, maar. Via setreports van op de set kunnen we toch wel melden dat uh, Jacques Vermeijer en Winston Post, bekend uit Hallo K3, met de oude K3, dus ook op de set zijn gesignaleerd. Ja, dat vind ik, vind ik een leuke crossover tussen, tussen de oude K3 en de nieuwe K3. Uh, ik, ik had eigenlijk niet verwacht dat die twee er nog bij gingen zijn. Ik ook niet, ik had gedacht well, ja dat dat is nu de oude K3 en nu met de nieuwe K3 zullen ze wel... Nieuwe ding ook omdat in het persbericht van de Nederlandse gastacteur stond dat uh, Tim Dousma een van de buren speelde. En ik dacht, ja oké, okay, dus we gaan Bas en Marcel en zo niet meer zien. Maar blijkbaar toch. Ja, blijkbaar hebben die ook een uh, cruise geboekt. Um, maar er was natuurlijk nog uh, ander kadri nieuws. Namelijk de nieuwe zomersingel is uit. Pina Colada. Inderdaad. Een lekker single En uh, ik vond het wel een heel leuke club ook. Ja, klopt. Het was uh, een heel zomers nummer weer, uh, een beetje doe wat terugdenken aan de Oja vind ik van, van stijl, dus ik, ik zie hier wel een uh, redelijk grote hit in. Het is, namelijk, het is binnengekomen op plaats 23 in de Vlaamse top 50 of zo heb ik net gezien. Inderdaad, en ook op YouTube heeft de moment op de, de eerste plaatsrending in België gestaan, dus de videoclip dan. En ook de videoclip zat mooi in één. en voor de goed oplettende kijker, er zit ook een bloeper in. Die herinner ik me niet, dus dat zal het nog eventjes moeten herbekijken. <laughs> <laughs> het is redelijk vroeg in de clip. Het, het, het is niet echt op het voorgrond, maar je moet op de achtergrond letten. Ja, ik zal er eens op letten. Uh, ja, in, in juni komen er drie nieuwe clips op Studio 100 TV... Uh, namelijk dus de k 3 single, die was gereleased op 9 juni uh, vandaag op 16 juni komt er uh, de clip van 20 jaar plop, de kabouterdans remix van Baba Yaga um, ja, weer een remix van, van, de, van de nieuwe van het bekendste plopliedje waarschijnlijk um, en, en de clip ziet er eigenlijk gewoon naar uit dat het een uh, opname is van de Baba Yaga uh, het concert, of het optreden van Babayeka en daar, uh, daar een registratie van. Inderdaad, dat hebben ze in het verleden nogal toegepast. Langs de ene kant is het, het wel wat spijtig, maar langs de andere kant vind ik het niet erg, want ik vond het liedje, allee, de remix op zich vond ik zelf niet zo geslaagd, dus. Nee, nee, het, het, het, het was niet nodig voor mij. Het is leuk dat, die, dat ze nog iets doen met, met Plop, voor de 20 jaar bestaan, maar, ja, het had, het had niet gemoeten. Ehm, um, er komt sowieso nog meer aan van Plop, uh, want er komt een nieuwe serie of zo, dacht ik ook. Er zou een nieuw tv-programma op VTM Kazoom komen dit najaar. Ja, dus daar gaan we later nog meer van horen. Uh. Ze gaan uh, de 20 twintigste verjaardag dus zeker niet, uh, niet missen. Inderdaad. Um, wel, in mijn mailbox zat er ook, uh, in de overzicht van de, van de nieuwe singles dat ze releasten, zat er ook... Uh, en dat er volgende week een verrassingsclip te zien zal zijn op Studio 100 TV. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, want ik heb eigenlijk geen idee wat we mogen verwachten. Inderdaad, het is, uh, het is ook de eerste keer dat ze zeggen van het is een verrassingsclip. Er wordt niet gezegd van welke productie of zo. Al zijn er wel een aantal vermoedens natuurlijk van welke productie het zou zijn. Ja, ja. Aangezien ze zeggen dat het een mysterieuze clip was gaat mij vermoeden uit naar Nachtwacht. Inderdaad, en ook omdat ik uh, via sociale media heb vernomen dat er toch een clip is opgenomen toen dat ze aan de Riekse aan het werken waren, hebben ze een nieuwe videoclip opgenomen. Dus de kans lijkt me ook zeer groot dat er een nieuwe clip komt van Nachtwacht. Ja. Maar die zal door, uh, volgende week op... Nu moet ik even kijken... Agenda zal 16... Iets van 23 of 24 juni op de vrijdag om 18 uur, te zien zijn op Studio 100 TV. En dan meteen daarna op YouTube. Ja, uiteraard. <lacht> um, maar er was nog een, een nieuwe clip... dat ze uh, released hebben deze maand... die niet aangekondigd was. Maar uh, het was van de single van James en Gert... van uh, Gert Late Night. Krok, Monsieur. <lacht> <lacht> ja. Dat is hier de jabaloume. <lacht> Ja, de single kwam al redelijk onverwacht. Um, en ik had eigenlijk totaal niet verwacht dat ze die clip ook op Studio 100 TV gingen draaien. Natuurlijk, de single was wel een Studio 100 productie, maar... Uh, ja, dan voor hem effectief nog te draaien op Studio 100 TV, had ik totaal niet verwacht. Langs de ene kant ja, was het een beetje onverwacht dat het ook op Studio 100 TV ging komen, maar langs de andere kant, het is een goed nummer... Catchy, het is niet al te moeilijk, dus het zal ook wel toepassen. En het, kinderen gaan het ook leuk vinden. En het is heel populair op uh, sociale media en zo. Dus. dus het ligt eigenlijk in het logische verlengde. Ja, ja. Um, dan kunnen we denk ik overgaan naar een iets serieuzer, een iets serieuzer blok. Inderdaad. Uh, Studio 100 heeft een tijdje terug haar jaarcijfers van 2016 bekendgemaakt. En hoe waren die? Uh, die waren terug in stijgende lijn. Dus met vorig jaar, met de wisseling van de wacht bij K3. Vorig jaar, in 2015, door de stop van K3 en de opzag van de nieuwe K3. En alles wat daar rond te maken had natuurlijk, de, om, was de omzet wat gedaald. Maar um, nu is dat weer terug de hoogte ingegaan. Ja, en ze verwachten dat de komende jaren het, uh, het blijft stijgen. Inderdaad. Um... Want er staan... Hoe gaan ze dat juist doen? Ik weet niet of je het bij je hebt, artikel. Uh, ja, ik heb het bij mij. Uh, we gaan natuurlijk blijven investeren in de Plopsa pretparken. Daar wil men uh, meer bezoekers uh, ontvangen. Onder andere... Er wordt een nieuw pretpark opend in Polen. Uh, in Plopsaland wordt er gewerkt aan een hotel. Aan een, uh, aan een camping. Uh, dus... En dan ook, uh, er wordt verder ingezet op de internationale groei van het bedrijf door de animatiereeksen. Zo zijn Niels Holgersson, Arthur and the Minimoys en Blinky Bill ondertussen naar meer dan 100 landen verkocht. Dat, dat zijn al goede resultaten natuurlijk. Inderdaad. Um... En natuurlijk ook door de overname van Made for Entertainment een uh, paar maanden terug. Gaat natuurlijk ook, wordt een catalogus uitgebreid en gaat er natuurlijk ook weer... ...meer mensen bereikt kunnen worden. Ja, en over... ...ze hadden niet de volledige aandelen van... ...de M4U? Uh, ja, inderdaad. Uh, dus, uh, maar is willen hebben, ze wel. Inderdaad, vorige week... Uh, ...Studio 100 heeft... ...68% van de aandelen van... ...Mate for Entertainment. En nu zijn ze aan het proberen om de overige aandelen... ...die op de beurs waren... ...ook over te nemen. Ja, en hier... Uh, ...over de jaarcijfer nog... Um, naar aanleiding van de positieve jaarcijfers, die in twee... Dus uh, hebben ze ook bekend dat ze nu actief op zoek zijn naar een uh, nieuwe overname voor een pretpark in, in Duitsland. Um, dus dan zouden ze op een zevental pretparken komen. Ja. Uh, er was vorige week ook een opmerkelijk uh, artikel in de kranten, de Vlaamse kranten. En dat ging over de toiletten in Plopsaland. Ja, dat klopt. Er was een, een alleenstaande vader die uh, met zijn dochter naar plopsland geweest zat, was. En daar moest de dochter naar het toilet, of moest ververst worden. En de meneer vond geen uh, verschoningskamers. Ik weet niet wat je dat zo zegt. Het is <laughs> <De suite>, ja. <laughs> verschoningskamers uh, in de toiletten. En hij klaagde dat aan dat, dat Plopsa alhoewel ze vooruitstrevend zijn dat ze, dat ze niet dat ze de verzorgingskamers in bij de vrouwen toiletten zetten ja, eigenlijk... maar, maar dat werd eigenlijk direct tegengesproken ook door Plopsa want van de acht toiletblokken zijn er vijf waar dat niet zo is en drie oude waar het, waar het wel nog is maar die staan nog op de planning om, om aangepast te worden Inderdaad. en ik vond het eigenlijk een beetje overdreven ik denk niet dat er één de vrouwen gaat zijn die kwaad gaat zijn omdat ...en een man zijn dochtertje komt verversen. Nee, dus... want dat, dat zei Plops ook... ...dat het regelmatig gebeurt... ...dat er mannen daar... Uh, ...daar gaan... Uh, ...dochters of zonen verversen... ...en dat er nog nooit klachten Inderdaad, zijn Inderdaad, dus, dus. Het, is beetje, het, het, het, het, het was voor mij een beetje aandachtzoekerij... ...zo kwam het over. Zo. Ja, ja, zo iemand die... Vijf, die is in 5 minuten of fijn... Inderdaad, iemand over. die graag met zijn gezicht... ...in de krant wil komen te staan... ...en dat is nu gelukt. Dus uh, ja... Um, dan kunnen we misschien even teruggaan naar, naar wat animatienieuws want, want er was toch wel weer redelijk wat nieuws ook uh, er komt een animatiefilm aan in 2019 100% wolf inderdaad, is een uh, animatiefilm gebaseerd op een Australisch boek en dat gaat over een uh, een, jo een jonge wolf Allee, een, die in een wolf geslacht, maar hij wordt geen wolf, maar een poedel. En hij moet dan naar school gaan en leren hoe het is allee, om een wolvenpak te kunnen leiden. En daar natuurlijk komt hij in conflict met dat hij geen wolf is, maar een poedel. En daar moet hij mee leren omgaan. Ja, en die is net voorgesteld op Cannes of zo, zeker? Inderdaad, in Can hebben ze het officieel voorgesteld. Maar de release staat daar maar voor gepland voor 2019, dus... Inderdaad, dus... Er is nog een hele hoop tijd te overbruggen voordat we hem kunnen zien. En, en hopelijk uh, gaan we hem ook effectief kunnen uh, kunnen zien uh, in België, want... Inderdaad. Dat is natuurlijk niet zeker. Nee, bijvoorbeeld bij Blinky bill film is niet in België uitgebracht, dus dat is wat jammer. Um, en ja, dan gaan we hopelijk meer informatie over hebben in, binnen een paar jaar. Dus... Uh, dat wordt uitkijken um, ietsje dat minder lang duurt nog tegen dat we te zien gaan krijgen is Maya The Bay 2 de Honey Games want die komen vanaf 1 maart 2018 in de Duitse bioscopen inderdaad, dus dat is officieel aangekondigd door het bericht door Studio 100 Media 1 maart 2018 is de officiële release datum voor de Duitse bioscopen dus ik verwacht voor Vlaanderen en Nederland dat het ongeveer in dezelfde periode zal liggen ja ik weet niet wanneer dat uh, paasvakantie valt, maar meestal zo'n films durven ze nog wel eens te programmeren, zo rond vakanties, dus dat zal, uh, dat zal daar ergens rond zijn. Inderdaad, en zei dat ze het wel gelijk willen doen, eh, gelijk bij de eerste maanden bij film, dat is de kans dat we het al in december te zien krijgen, dus dat hangt er een beetje vanaf. Ja, maar ik denk niet dat dit zal gebeuren, want in december komt natuurlijk, ah, natuurlijk. de nieuwe cabrieffilmen dus... uit. Ze gaan natuurlijk niet met de negen concurreren, inderdaad. <laughs> <laughs> um... Ja, het, het, het volgende nieuwspuntje wordt uh, Boomba en het magische wonderboek. Uh, dat is een show die al te zien geweest is, vermoedelijk. Inderdaad, het was de tweede Boomba-show die... ...vier of vijf jaar geleden in de theaters is geweest... ...en die is vanaf dit najaar terug in de Vlaamse theaters te zien. Ze verkopen het wel als, als een nieuwe show, hè, van Bomba? Ja, voor de, generatie nieuwe, wel, voor de nieuwe generatie peuters, peuters is dat natuurlijk een nieuwe show. Ja. Um, even opzoeken dat, waar dat die allemaal te zien gaan zijn. Um, ik heb hier de speeldata. Uh, hij zal onder andere te zien zijn in Scherpenheuvel, Brugge, Mol, sint -Truide. Kortrijk, hasselt uh, door doorheen het hele land. Dus meer informatie over de show is ook op onze website te vinden. Ik weet niet wat het verhaal was van de show. Uh, de show gaat over de tweeling Lars en Lies. Uh, die zijn jarig. En ze worden verrast met het magische wonderboek. En als ze dit, dit boek openmaken, dan stappen ze in de wonderlijke wereld van Boomba. En leren ze daar hun beste vriendjes kennen, Boomba, Boomba Lou. Kiwi, uh, Toombi... Barry de Leeuw, Nanadu. Ja, de heel, de heel ja. vrolijke band is erbij. En, uh, en na de voorstelling is er ook de kans om een meet met Boomba en de Op <lacht> theater. Ja. Dus uh, zeker een aanrader voor, voor de iets jongere kinderen. Want er is natuurlijk, zoals bij elke Boomba-show, ook een aangepast licht- en geluidsniveau. Inderdaad, dus het is aangepast voor de kleinste. Dus. Um, het, het volgende nieuwspuntje... ...was iets wat ook weer redelijk onverwacht kwam. Christel uh, heeft na 19 jaar nu wel echt afscheid genomen van K3, want ze stopt ook als manager. Inderdaad, langs de ene kant kwam het wat onverwacht, maar langs de andere kant ook weer niet. Ik denk, haar doel was om als manager van K3 om de nieuwe meiden natuurlijk te begeleiden... ...hun te helpen... ...en wat het is om Kadri te zijn... Om, ...hoe ze ermee moeten omgaan... ...met de bekendheid en zo... ...ik denk dat ze haar taak nu... ...vol, vol vond... ...en dat ze nu de tijd wil nemen... ...om meer met haar familie te zijn... ...meer terug an andere zaken te doen. Ja, het was een uh, persbericht... Waar, ...waarin dat iedereen even de kans op kreeg... Voor, ...voor... ...wat woordjes te, z te zeggen... ...na Christel, uh, Gert, Hans, Anja... Natuurlijk, Kadri zelf... Um, ja, we kunnen alleen maar afwachten wat dat Christel gaat, gaat doen nu, nu dat management van Kadri stopt. Wel, ik verwacht dat ze... Sowieso, ze had op Ketnet een programma over kinderrechten. Dus ja. ik denk wel dat daar nog een vervolg zal aangebreid worden. En ja, ik neem aan dat ze nog wel dingen te doen zal hebben, aanbiedingen zal krijgen. Ik, ik denk niet dat ze lang werken... werken. Los zal zijn. Nee, nee, Zingen zit er momenteel nog niet in, want... Daar is ...dat ze wil redelijk, ze zelf uh, nog niet. Ja. ja, daar is ze Zekerheid. ...daar is ze, uh, Allee, ze is er niet echt zeker van. Ze wil... dus wat dingen erover. Maar we gaan ze absoluut nog uh, iets van, van haar horen. Zoveel is, is wel duidelijk. Um... Um, ja, uh, zo pas is ook het tweede seizoen van Cosmo officieel aangekondigd... Dit zal vanaf 1 juli uh, op, op Studio 100 TV te zien zijn. Elke zaterdag, geloof ik. En ook die mensen die een abonnement hebben op Telenet mogen. Die zullen vanaf dan ook de complete reeks in één keer kunnen zien. Ja. En voor de lancering van de tweede reeks hebben ze ook een app uitgebracht. En die app verplicht kun je alleen maar spelen als je buiten in, in parken rondloopt. Inderdaad. Inderdaad, uh, dit is zo'n beetje, je kunt een beetje zeggen van een Pokémon-Go-verhaal. Dus je moet echt de, de natuur in. Er zijn 26 locaties verspreid over heel Vlaanderen. Dat je een speurtocht kunt houden in de natuur. En het is eigenlijk de bedoeling dat je Cosmo, Rob en Alice helpt bij een opdracht. En die moet je eigenlijk op locatie uitvoeren. Dus ideaal eigenlijk, zeker in de zomer. Om met de familie op uitstap te gaan en samen ja. op speurtocht te gaan. Volgens mij een, een, leuk, een leuk concept weer. En, en ook voor, voor kinderen wat, wat, wat ook weer meer buiten te krijgen. Wat, wat zeker geen, geen slechte zaak is. Absoluut. Um, dan nog een nieuwtje dat ik vandaag ook tegenkwam. Uh, Plopsa die koopt een tram voor een holiday park te plaatsen. Uh, de, de lijn verkocht twee van PCC-trams. Het zijn heel oude trams uit de ja. jaren 60 of zo. Ja. Dus uh, die zijn... dat die worden vervangen door nieuwe modellen. En ja, de schootwaarde was 250 euro of zo. En nu hebben ze toch voor een groter bedrag aan twee partijen kunnen verkopen. Onder andere Plopsa, die de tram wil gebruiken in Holiday Park, het Duitse park, om een restaurant, Allee, een, een, een drankpoint van te maken of voor in het verkeerspark te zetten. Dus de plannen ervoor voor... zijn nog niet heel concreet, maar... Het zal sowieso in een holidaypark komen te staan. Ja, dat is zeker. Het is een, uh, een tram met bestiekering van Havayanas. Die was blijkbaar ook het populairst van de twee. En Plopsa heeft de tram kunnen kopen voor uh, 6.750 euro. Dus een uh, mooie wens voor de lijn. Inderdaad, ja. Als de schuldwaarde maar 250 euro is, en dan, dus, dat is een mooie deal. En uh, over een ander Plopsa vervoersmiddel gesproken. Uh, de Plopsa luchtballon, want die komt er ook aan. Uh, die gaat zijn eerste vlucht hebben binnenkort. En uh, die is geveild voor uh, Lift Me Up. De, uh, dat is uh, een actie die streeft naar een betere toegankelijkheid van gebouwen voor minder validen. Uh, Plopsa is daar al enige tijd... Of stunt, stunt Lift Me Up al enige tijd. Um, en uh, die hebben op eBay de... Uh, ...de eerste vlucht uh, geloot. Uh, er zijn toch een elftal biedingen geweest... Uh, en, de eers, ...en ze hebben ook 650 euro opgehaald met, met die actie. Ja, dat is, dat is leuk om te horen. En Ruben, ik heb nog een kleine update... ...over uh, het Ropec Thursday in het Sportpladeis. Uh, Studio 100 heeft zo net bekendgemaakt... ...dat er ondertussen al 10.000 tickets verkocht zijn... Dus het is echt Het haaste. Het storm. Ja, het is een stormloop, een echte stormloop. Dus uh, mensen die er naartoe willen gaan, moeten zich, moesten, ja. moeten zich echt haasten. Doe we, doe we nu, bestel nieuwe tickets, want anders... Voor het, het te laat is. Ja. Ik weet, ik, weet ook, ik, ik denk niet dat er een mogelijkheid is tot een extra... Ik kan het niet zeggen. Dat, waarschijnlijk ik... als het echt uitverkoopt en ze zien dat er nog zoveel... Aan dat er nog zoveel mensen... Dan, dan is de kans mogelijk dat ze nog een datum zullen zoeken. Ja. Maar ja, de maar... kans is klein. Ja, inderdaad. Ik denk maar echt goed, dat dit gaan... een eenmalig evenement gaat zijn. Ja. Het noemen ook troop acteurzijd. Dus de dag ervoor of erna zou redelijk raar inderdaad. zijn. Dus mensen, um, koopt tickets. Ja. <laughs> um, en dan denk ik dat we bijna alles... Uh, ...verteld hebben voor de eerste aflevering, behalve Wel, er, is... er was nog een, kle een klein geitje, dacht ik. Een, een, heel, een heel klein nieuwsfeitje. Namelijk, uh, gisteren heeft Studio 100 de cast voor de Spectacle Music Musical 4045 aangekondigd. En uh, ze doen weer iets, iets uniek in België. Dat ze, uh, voor de eerste keer werken ze met twee gelijkwaardige casts... Um, enkel de twee hoofdacteurs, dus Jelle Kleimans en Jonas van Heel, die spelen in beide casts. maar de rest zijn eigenlijk dubbel gecast zodanig dat uh, uh, ja, dat je eigenlijk op voorhand ook weet wie, wie dat er speelt en, en dat er minder uh, als je een grote cast hebt zijn er natuurlijk redelijk wat understudies en, en minder kans op een understudy. Ja, het is vooral denk ik ook om te garanderen dat mensen echt die kast te zien krijgen. Want het kan natuurlijk altijd zijn dat een van de acteurs een andere opdracht ofzo krijgt. En nu met sy dit systeem proberen ze echt... Als de blauwe kast speelt, dan speelt de blauwe kast... Natuurlijk, dat kan dus veranderen als er een van de acteurs ziek is. Dat die, dat die uh, vervangen wordt door zijn ondersteuning. Maar men probeert nu echt... Daar dit systeem dat echt gegarandeerd is dat... Als je gaat voor die kast, dat je ook die kast te zien ja, krijgt. Ja, en, en dus de noods... denk dat zelfs een mogelijkheid is als... Je zou de, bijvoorbeeld de blauwe kast hebben en... en ik zeg maar, die, de meiëren kan die dag niet. Dat je misschien Herbert Vlak nog in de plaats krijgt. Dat denk die kans zou, is ook groot natuurlijk. Maar dat hangt er natuurlijk weer vanaf. Of Herbert Vlak die dag ja, kan. Ja. Maar misschien kunnen we ook nog eventjes de kast vertellen aan de luisteraars. Voor moesten ze het nog niet weten. Ja Dus... Uh, Louis en Staf zijn de twee broers waar rond het verhaal grotendeels draait. Uh, dus Louis wordt gespeeld door Jonas van Heel En uh, Jelle Kleijman speelt Staf. Inderdaad. En dan in de blauwe cast hebben we Emile. Dat is de vader van de twee broers. En die wordt gespeeld in de blauwe cast door Peter van der Velde, Piet Brades. Ja. En in de groene cast door Lucas van den Einde. Oftewel Priester Daans van een paar musicals geleden. Inderdaad. Dus... ik ik vind deze twee acteurs toch al... Uh, toch de drie die we al gehoord hebben. Ik vind het toch wel leuke linken al. Ja. Uh, dan Anna, de moeder in het gezin. Wordt in de blauwe cast gespeeld door Marleen Merks. Bekend van Simonke uit Thuis. En in de groene cast wordt de rol van Anna gespeeld door Antuts Of terwijl Doortje uit Essie de kampioenen. Dan Leon was geen onderdeel van het gezin. Als ik, me goed voor... uh, als ik het goed voor heb... Maar een, uh... Nee, de Leon is een uh, oudgediende van het verzet, iemand die ook het uh, de eerste wereldoorlog heeft meegemaakt en ook al informatie heeft over wat er echt gaande is in de tweede wereldoorlog, onder andere de gruwelijkheden in het concentratiekamp. En in de blauwe kast wordt Leon gespeeld door Jod Meijeren, gekend van uh, 1418 en Daans. En in de groene cast door Herbert Vlak, bekend van uh, Aspen Aspe. Uh, en wat ook weer een leuke link is, aangezien dat Lucas van den Einde in de eerste seizoenen speelde die, en nu moet ik even, uh, als Guido uh, in Aspe uh, de beste vriend van Pieter van In. En uh, dus die twee komen ook terug samen. Dus dat is ook een, een, leuke, een leuke link tussen die twee. Inderdaad, het is leuk om ze ook zo weer terug samen in actie te zien. En dan het uh, laatste hoofdpersonage is uh, Sarah. Dat is een joods meisje die bevriend geraakt in hun jeugd met Staff en Louis. Maar dan natuurlijk in het, ja, het de, de van de Tweede Wereldoorlog, de gruwelijkheden, natuurlijk ook heel veel problemen heeft. En in de blauwe cast wordt zij gespeeld door Clara Kleymans. En in de groene cast door Nathalie Meskes. Ik, ik vind het een... Een goeie cast al. Inderdaad. Al zitten er maar een paar opmerkelijkheden in. Ja, ja. Zo, waar, bijvoorbeeld Marlene Merckx en Tuts zijn niet echt musicalacteurs. Nee, maar dus. die zouden geen uh, solozang hebben. Heb ik ergens ge gehoord. Dus... Ik zal uh... ook wel zijn een reden hebben. <laughs> ja. <laughs> al, ja, natuurlijk. Ik ben een grote anne gils fan. Dus ik had... Een klein beetje hoop dat als er een moeder-personage zou zijn in de hoofdrollen, dat Annemie deze rol zou hebben. Ja, ja. Zwijtig. Maar we zullen het... Ja. het is een goede cast, dus we zullen het er wel van kunnen genieten. Ja, uh, het speelplan van de cast. Dus het is echt de, de, de bedoeling dat je op voorhand ook kan zien welke cast dat er speelt. Dus die kun je vinden op 4045.life. Uh, dan bij cast, uh, daar zie je echt al uh, het speelplan. Dus eigenlijk is het gewoon afwisselend dat ze, dat ze nu spelen. Dus de ene dag speelt de blauwe cast en de andere dag de, de groene cast. Inderdaad. En ook de ticketverkoop voor de musical loopt al zeer goed. Want tot, uh, toen dat de perspresentatie werd gehouden, waren er al 15.000 tickets verkocht. En het nog anderhalf jaar voordat de voorstelling start. Inderdaad. Dus dat is al een mooie start. Ja, Klopt. Um, en de visual werd, werd ook gelanceerd. Inderdaad, waar dat we natuurlijk ook al een, een kijkje krijgen op uh, de onderlinge relatie tussen de broers, tussen uh, Staf en Louis. Ja, ja. Dus uh, Staf kiest eigenlijk voor de kant van de Duitsers, terwijl dat, uh, Louis voor uh, het verzet gaat kiezen dus... Uh... Ja, dus het, het wordt interessant. Ik denk dat het zo de eerste keer is dat we Jelle gaan zien in een, ro in een rol van een slechterik tussen haakjes. Ja, dus is, uh, ja. ik denk dat het voor hem ook interessant gaat zijn om, om te spelen. Inderdaad, hij heeft altijd zo wat de held gespeeld, de, de goede jongen, en nu opeens zo wat klotzaks gespeeld. Ik denk dat, dat <laughs> heel, ik denk dat het heel interessant gaat zijn om te zien. Ja, ik denk, ik denk dat we daarmee het wel... Het wel gehad hebben, het nieuwsoverzicht uh, ja, het was de eerste aflevering, vooral, er was heel veel nieuws om te vertellen um, de volgende aflevering komt normaal binnen een tweetal weken en dan zien we of we, als er heel veel nieuws terug is, het zal het terug enkel maar nieuws zijn en anders vullen we uh, de aflevering ook met uh, reviews van bijvoorbeeld de dvd Samson Heert Zomerpret, want die is vanaf vandaag ook ah, te verkrijgen. Voilà. En ik geloof ook dat jij een uh, review wilt gaan doen van Blinky Bell, als ik me niet goed vergis. Als ik mij niet uh, vergis. Ja. Ja, klopt. De film die uh, een paar jaar geleden in uh, Australië is uitgekomen. Uh, daar gaan we dan uh, de volgende aflevering meer van horen. Dus ja, dan denk ik dat we van onze luisteraars afscheid kunnen nemen. Ja. Um, ja, laat zeker weten wat je, wat je vond van uh, de eerste aflevering. Heb je tips of opmerkingen? Uh, post het in de reacties op onze Facebook. Um, plaats het in iTunes, geef onze review. Um, ja, en ik zou zeggen, graag tot uh, de volgende keer. Bedankt om te luisteren. En tot de volgende keer bij Moi